Dit is Radio Hadseflats, een programma van de lokale omroep gehoord. Aan deze uitzending werken mee Annabel, Douwe, Erik, Gerard, Maartje, Robert-Jan en Wim. Het is perfect om niet perfect te zijn, er is altijd wel weer een nieuw refrein voor jou, maar ook voor mij.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 Neem een liefde, nemen woorden, mijn begin- en slotakkoorden. Voel je goed en welkom in mijn hart. Vanwege de herziende coronamaatregelen heeft het team van Radio Asfalt besloten om uitsluitend nog podcasts te maken voor de radio voor dinsdagavond. Geen live uitzendingen meer op de televisie, maar alleen nog... In... Nee, Jij hebt voor mij gezongen En jouw liedje bracht mij in gedachten Naar de bergen met hun wonderen nachten Oh, het is als op mijn oren Zat zilveren klokjes horen Die jou dubbelen door het lente brengen overal en een andere melodietje Uit het land der bergen bietje Al die pracht van heel oud Kleine jodeljongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het verliet. Laten je al de lichten van de stad zo aan Ben je daarom uit je dorp gevaar. Oh, kleine jodeljongen Zongen. En jouw liedje bracht mij in gedachten Naar te bergen met een wondere O, oh, o, oh, het oh, is alsof mijn oren Zaaad, zilveren klokjes horen Die al jubelen door het belgelend en brengen overal Het liedje en het wondere melodietje Uit het waterbergen bied al die praten met heel Zilveren klokjes horen in jouw jubelen horen van de lente overal. Liedje, het onder een middel en een ander der al die prakt van het heelal. O, oh, kij jodeljongen. Jij hebt voor mij gezongen En jouw liedje werd mijn gedachten de bergen met mijn wonderen matten Oh, het is op mijn oren de zaal, zilveren kokjes horen Wie al jubelt door het bal, de lente brengen overal Het liedje en het onderen mee het liedje En het ander ergens liedje Al die pracht van het heelal Dat ben je Pak de handen, pak de handen van die ander, want de ander hoort erbij, zoals jij hoort bij jou en mij. De nee, geen dag lijkt Zijn gewend. zoals velen nu al weten, zijn trucjes voor goede wil. En inmiddels is bekend, zonder transport staat alles keer. heen. Een nieuwe dag, een ander weg. Ja, wij zijn altijd onderweg. We lossen hier en laden daar. Nee, een negende dagen lijkt. Zelfde werk, een andere baan. We gaan het elke dag weer vol tegenaan. We lossen hier en laden daar. Want ging dag gelijk op elkaar. We lossen hier en laden daar. Nee, geen dag lijkt op elkaar. We lossen hier. En laat dan negen dag lijkt op. Vroeg. Ik heb het wel gezien, ik wil naar huis, maar dan ineens sta jij naast mij. We zijn nog geen half uur in gesprek, het voelt te gek. Ik ken je nog maar net, maar dit voelt zomaar als tien jaar. Ik wil weten hoe het is met jou, weten wat ik mis. Ik wil weten of ik mij hier niet vergis en hoe het leven smaken zou.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 Ik ben bang voor wat ik zie, zolang ik adem zal ik fluiten, en het maakt niet uit naar wie. Zolang ik jeugd zal ik ook vloeken, zolang ik hier zal ik ook daar, zolang ik leef zal ik wel zoeken, ook al weet ik niet waarnaar. Blijf niet te lang alleen, zei ze Rauw niet te lang om mij Zorg goed voor jezelf, zei ze En wat we hadden was heel fijn, zei ze Ik zou het zo weer overdoen Wie weet kan ik nog zien, zei ze hoe het met jullie zal gaan, oh. ik weet niet hoe het zal zijn. Denk af en toe nog aan mij, denk af en toe nog aan mij. Vergeet me niet, zei ze. En bewaar nog wat van mij, stop me diep in je hart. Zij ze, ik zal er zijn als het nodig is Leven nieuw leven, zij ze Hou van mensen om je heen Neem me nog even in je armen, zij ze Ik ben nu niet graag alleen oh. Ik weet niet wat er nog blijft En wat er nog zal zijn Denk af en toe nog aan mij Oh, ik weet niet wat er nog blijft Denk af en toe nog aan mij Denk af en toe nog aan mij En toen er niets meer was Kwam ik iemand tegen hoe het voelt, weet ik nog niet. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet even aan je denk. Adventure lives, horses. Oh, yeah, yeah. Maar die dagen, oud oh, geld, ja dat zie je aan mijn glas. Ik heb paas en jij doet laks. Ik kom mijn tijd te laat in de klas. Niets is meer zoals het was. Op een dag dan kijk ik terug. Misschien is het dagelijk. Ook al zijn er duizend dingen die we dragen op ons rug. Ik ben nu niet meer te stoppen totdat het me is gelukt. Ook al zijn er duizend dingen, niks daarvan op me terug. Ah, vraag me af op alles wat ik zeg. Okay. En bij binnen binnenkomt de val ik leg. Hey, ik had aanzien, ik kon niet wachten, maar nu weet ik Dat je nog apart aan mee is, vergeten? Daar ga Radio flats, Eén programma van de lokale omroep gehoord. Soms denk ik een fluister je mijn naam nog. En hoor ik niet jouw stem. Aan mij zal het niet liggen want ik weet toch. Het ligt gewoon aan hem. De woorden ik ga gewoon het ene oor weer in en het andere weer uit. Ik weet niet wat ik hoor. Ze kletsen maar door tot het in mijn oren fluit. Hij hey, schalt. Iedereen die roept de hele dag mijn naam. Ze schreelistisch te kijken. Skippen. Lekker skippen met de skippiebal. Iedereen heeft wel zo'n dag. Je wilt wat doen, maar niets dat mag. Je knijpt er dan even tussenuit. Het interesseert je echt geen fluit. Je kijkt dan naar je lieveling. En je wil nog maar één. Heerlijk zweven door de lucht, tot je moed bent en hartstig. We skippen, we skippen, we skippen totdat hij knalt. We skippen, we skippen, lekker skippen met de skippiebal. Wat kan er nu nog mooier zijn? We skippen, ja dat is zo fijn. Je lacht, je zingt en je vlijt En je trekt zo'n rare snout Je zit dan op je lieveling We skippen, we skippen totdat hij knalt. We skippen, we skippen. Lekker skippen met de schip. De een nieuw seizoen, plaatsen vol en heel veel poen. Stickers worden niet geplakt, personeel gezakt. Door corona was het stil, dat is juist wat hij niet wil. Worst, broodje, freak, kan wel, ja dat lust hij wel. Bolognese had ze plat, na tien biertjes wat een kwats. Kom eens hier en schenk de glazen nog eens vol. De zon verdrijft en de dag met Shagarij achterblijft. Dan staan mijn vrienden al voor me klaar. Dat wordt een feestje, nou reken maar. Ja, in de nacht begin ik pas te leven. Want overdag past de wereld niet bij mij. Dus als een nacht mijn blije lach kan geven, krijgt de dag ook een stukje terug van mij. Ja, we vieren dan het leven en gaan tot op morgen vroeg. Van zo'n nacht krijg ik echt nooit genoeg.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 niet gaan oh. Ik wil meer dan jouw hand in de mijne Dus vandaag zijn we niet te bereiken Nee, ik laat jou voorlopig niet gaan Ik wil je nu vanaf morgen vroeg Want ik heb nooit genoeg, genoeg Ik wil eerlijk weer, een nieuwe rand Want ik heb nooit genoeg, genoeg zeg dus die afspraak, maar dan voor vandaag Ik heb alle tijd, alle tijd voor ons allebei Ja, ik wil eigenlijk en een nieuwe dag mee Want ik heb nooit genoeg, genoeg Je bent de zon na dat het regende Je bent de mooiste die ik ken ben ik voor jou nog wel de enige? Waarom zitten mijn gedachten in de weg? Ik kan niet zonder jou. Want je bent alles voor me, niets is zo vertrouwd. Als jij weer bij me bent, dan weet ik het zeker. Dan voel ik de zomer wanneer ik Als jij weer bij me bent ooh, ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Dan voel ik geluk Dan ben ik terug Als jij weer bij me bent Ik wil de sterren in je ogen zien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 Wanneer ik aan je denk, dan voel ik geluk. Dan ben ik terug, als jij hier weer bij me bent. Oeh. so super Naar baby. Samen gaan we nu in ons Hé, Vakka zei je, je me hoe het ging Ik kon het maar beschrijven als een dingetje. We hebben fire baby, in de snelvaar baby We bewegen baby, oh oh yeah. Ik volg je, ja ik volg jouw pad Ik volg je ook op Insta, maar het is aan durstig Toen ik naast je stond in je ogen keek En mijn stress verdween. Jouw vibes zijn energie, ik heb dit nooit gezien. Gezien en gevoeld, nee ik kan er niet omheen nee. Geen grens is ons te ver, ik geef jou nu mijn share. Samen verre grenzen, maar het eind is niet in zich. Want we zijn at baby, and at the fire baby. We have the force now baby, samen gaan we nu ons door. Vakker zei ik, ik vroeg je hoe het ging Je kon het maar beschrijven als een ding met mij. We hebben fire baby, in de snelvaart, baby We hebben wegen baby oh, oh, oh. Jouw vibe zijn energie Ik heb dit nooit gezien Gezien en gevoeld, nee ik kan er niet omheen nee. Geen grens is ons te ver Ik geef jou nu mijn shit Samen verre grenzen, maar het eind is niet in zicht Want we zijn endless baby, en hebben fire baby We have the force now baby, samen gaan we nu ons voor. Want we zijn endless baby, en hebben fire baby We have the force now baby, samen gaan we nu ons voor. We zijn endless Baby samen voor wat tijd. Ook contact in de nacht en opnieuw aan het ontbijt. Hey. Ik word verleid, want ik voel je energie. Bij het horen van je stem, dat is de mooiste melodie. Dat is het gevoelens. hoor ik alleen op de tv, maar nu zie ik dat het dan we beleven het met z'n tweeën. Maar het is goed. Hey, we draaien er niet omheen. Jij en ik, non-stop. Dit moment zag ik alleen. Hey. Yeah. Maar Samen gaan er nu ons stoppen. We zijn er, baby. Oh, we zijn er, we zijn er we fire zijn fire voor zijn baby. We Samen we gaan we nu ons stoppen. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne. Die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren. S morgens vroeg, ik breng het ontbijt naar de kamer. Het is nog donker en jij ligt op al slapen. Je ene been hangt uit het bed. Ik Je kan het niet laden en toch moet je even gaven. Maar het is zondag dus.